Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de 56 e verjaardag van koning Willem-Alexander. In heel het land vieren Nederlanders feest. Verslaggever Danny Simons komt in Utrecht ook een paar Amerikaanse toeristen tegen. En hij vraagt ze hoe ze hun eerste koningsnacht ooit hebben beleefd. Oh <laughs> very wild She's last crazy. night very wild last night Ja een hele wilde nacht well, all the partying the music and stuff like that it's mm, never experienced it like that before Before. Even verderop staat een vriendengroep uit Houten die de nacht heeft doorgebracht afwisselend op straat en op een huisfeest. Maar wat ze verder vandaag gaan doen? Hey, en nu lekker naar huis. Ja. Slapen nog, even bij ja, slapen. Nee, we gaan vanavond door. We gaan naar Arnhem. Ja. De planning was naar Arnhem, maar want dat er niet meer in zit. Nee, we gaan vanavond naar zijn huis. Dat komt goed, ja. komt goed. Heel veel plezier, jongens. Ja, kan... En neem dat kratje bier mee. Oh ja, dat ja, is en de koning viert zijn verjaardag vandaag in Rotterdam. En die begint hij in de Afrikaanderwijk. De kosten voor Koningsdag zijn naar schatting 4 miljoen euro. Ze ruim 2,5 keer zoveel als vorig jaar in Maastricht. Het meeste geld wordt betaald door de gemeente. Prinses Alexia is er vandaag trouwens niet bij. Zij studeert in Wales en heeft examens. De Turkse president Erdogan heeft zijn verkiezingscampagne stilgezet. Het gaat even niet goed met hem. Eerder deze week werd hij uh, tijdens een tv-interview onwel. Op Twitter zegt hij dat hij last heeft van buikgriep en voorlopig moet uitrusten. Hij staat er niet goed voor in de peilingen. Het zou kunnen dat hij voor het eerst in 20 jaar niet herkozen wordt. Een informatiebijeenkomst in Apeldoorn liep gisteravond behoorlijk uit de hand. De gemeente gaf bewoners uitleg over het opdoeken van een camping in Loenen. Een man ging door het lint omdat hij veel geld in zijn chalet had gestoken. Hij smeet een stoel door de zaal. Ja, daarvoor gooide hij ook al een koffiekopje en een microfoonstuk. Niemand raakte gewond. Later bood de man excuses aan. Het weer dan nog. Het zonnetje zien we vooral vanmorgen in de loop van de dag meer bewolking. En s'avonds kans op wat regen. Het wordt tussen de 12 en 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 We <laughs> Let me be honest. No broken promises without a warning. She stole my heart, Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Mexico. oh, oh, oh, oh, oh. She left to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 9.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 Iets om weer te praten, om te praten over ons, ja. Yeah. Ons, ja, yeah. dus nu proost ik op het team. Op zij die al geloofde in de dream. Ik weet nog hoe we starten op de bodem, ja, we waren 17. De ballen zien een visie gezien. Nee, voor mij bestond er geen misschien, dus laatste ze praten over ons nu. Nee. Ja, die mannen die doen ons nu. Nee. Nou, nah, ik maak heel de game kapot nu. Nee. Die zijn waar. Hey, hey, hey. this is kennelijk. Hey, money machine. Ik ken team. Dit is een binnen de shit shit overseas. shit als ik Ik ben de die wist wel wordt die landen gespeld worden, onder stempels in mijn paspoort. Toch hang ik met opzonde paspoort, dus ik niet de lukken met de hele motherfucking gang Overal waar ik ga, kennen ze mijn naam, zingen ze mijn naam. Kapot in mijn ben rennen ballen van een jaar, en shawty geeft me een Ik val voor die tekenen, daar ben ik Overal waar je gaat, door oh, je rollen zo ver ons ja, ons ja, Geef ze iets om in te praten.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 Then you will find what you've always known Keep on dancing Dr.